Dus Willis, is vermoord. Ja en nee. Ik denk dat de afspraak was dat zij 's ochtends zou komen bevrijden. Hmm. Waarom heeft ze dat dan niet gedaan? Ja, dat heeft ze wel, maar te laat. Ja. Toen ze bij Winke kwam, heeft ze gezien dat hij dood was. Volgens mij is ze dan in paniek geraakt, naar buiten gelopen, heeft ze de deur achter zich dichtgetrokken en heeft ze pas daarna alarm geslagen. Dan moet ze een sleutel gehaald hebben. Natuurlijk. Bij iemand waarmee je al jaren in de heer zijt, dat zijn haar woorden. Hè? Hmm. Bij zo iemand gaat je het op binnen en buiten wanneer je wilt. Goedemorgen, meneer Vermeulen. Meneer de procureur. Uh -huh. uh, Hoe ver staat de technische recherche in de zaak Kijtens? Het uh, forensisch onderzoek is zo goed als afgerond. En uh, wat gevonden? Wel meer dan ik gehoopt had.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 In Prinsen of gelogeerd, Pieter? Het vierster Hotel van Brugge, ja, ja. Oh, een ezeltje aangeschaft, zeker? Dat kost een fortuin. niet als je bedenkt wat je er allemaal kunt mee goedmaken. Ah, het is weer allemaal koek en ei met alle loren, zeker. Guido, ja. een roze geur in manenschijn, ja. jongen. Melk en honig, er is geen wolkje meer aan de hemel. In uh, afwachting van de volgende storm. Heu, heu, heu, hey. ja, Daar is hij.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 Ik ga u een um, geheim toevertrouwen, Roger. Een mm -hmm. secret. Ik ben veroordeeld. Pardon? Condamné à mort. Oeh, maar. Uh, le, le docteur maar die... dat ik kanker heb. Op pancreas. Wat? Ja, je begrijpt. Uh, Jean-Celie Boonversé. Ik zou het verschrikkelijk vinden om nu ook nog eens geconfronteerd te worden met een affaire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 En die stank. Urine. Bedorven eten. Ik kan me niet voorstellen dat Freya Vinkie hier ook maar één minuut heeft gewoond. Ja, dat heeft ze ook niet. He? Waarom Komt is ze het dan hier gedommissieerd? Haar zakenadres, hè. Zaken. Stapels, beschimmelde potten. Kasten die bijna uit elkaar vallen. En overal ja. matrassen. En vuile dekens. Ja. Soms vergeten wat die vent van hiernaast gisteren heeft gezegd. Nou, dat er hier altijd vol vreemdelingen zijn. Ja, en ook altijd andere. Jij denkt dus dat vrijheid in de mensenhandel zit. Heb je een andere uitleg? Oh. Er is hier een transithuis voor vluchtelingen, Guido, en... Psst. Meneer... wat is dat verskietig, is. Mijn verwacht dan ik dat je er bijna woord. Ja, maar ze moeten ook hebben... Kijk, wat komt u hier doen? Ah, uh, ik zeg het, kijk nog in je woord... Maar ik heb gisteravond nog het wat vergeten te zeggen. Ah ja? Dat ze nog een tweede adres heeft, dat Romain's van hier met de Bloemen is pas. Ah. Ja, dus acties. Je weet toch wel dat zijn verwachtingen zijn. Ja, ja, ja. ja. Dat ze ook wel van de LLA die uh, nee? Nee, nee. En, en hij is nog kunnen pakken als hij hier wegreedt? Nee, nee, nee, nee. Uh, vertel eens uh, dat adres, uh, kent je dat toevallig? Kan een en eens Ik weet dat hij een knok is, heb de dik. Ja. Nou, een nummer? Tja, dan zit het hem zuste. Het is een appartementsgebouw. Een residence, langs dat die Mathevus gaan te zeggen. Het was met een rare naam. Uh, de Euraton of zo'n wat. Ja, ik weet niet of je er nog veel mee zit, maar... Uh... Jawel, heel veel, heel veel. Merci, uh, je bent dan. Het is heilig gedaan, hè. Zeg, ik zie toch, blij dat er in dat ik werk gemaakt wordt of dat hebt niet reptocus heb geweest. Maar, maar zeg nu zelf. Zo'n mest ook, dat komt er een deftig mens mee akkoord gewoon, hè. Knokken is toch maar een doodgat hè, in de herfst. Het is een reservaat voor oude rijke dametjes. Die elke namiddag in stijl van in een café complet willen genieten. Ja, en elke avond. Hé, hé. Kijk hier eens. Wat? Euraton had onze vriend gezegd, hè? Ja. Euraton of zoiets. Ja. Zie eens wat er boven die deur staat? Residence Echnaton. Dat zal het wel zijn. Kom.